Zes uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Nederlandse vissers zetten alles op alles om te mogen blijven vissen met elektrische netten en dus ontvangen ze vandaag europarlementariërs. En we hebben het over de redding van de vrijgevochten koe Hermine en over hoe wij onze diepe verlangens projecteren op een koe die de slager te slim af is. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Hokken. Minister Wiebes van Economische Zaken en minister Schouten van Landbouw... hebben op het Malieveld gesproken met boze Groningse boeren. Dat gebeurde in een van de tractoren die de Groningers hadden meegenomen. Na een kort gesprek vertrokken de twee tractoren naar het Binnenhof... gevolgd door demonstrerende boeren. Ze vinden nieuwe afspraken over de afhandeling van schade onvoldoende. Minister Wiebes zegt dat hij zo snel mogelijk de gaswinning wil terugbrengen... naar 12 miljard kub per jaar... Eind maart wil hij laten weten hoe en wanneer hij dat voor elkaar kan krijgen. Een Belgische rechtbank heeft ex-diaken Ivo P. 27 jaar cel opgelegd... voor het plegen van vijf moorden. P., bekend als de diaken des doods, vermoorde zijn moeder, schoonvader... twee ooms en een patiënt. P. werkte jarenlang als verpleger en verklaarde dat hij in de jaren 80 en 90... op maximaal 20 mensen euthanasie toepaste door lucht in hun aderen te spuiten... Van de meesten weet hij de naam niet meer... en daarom is hij alleen veroordeeld voor een aantal bekende gevallen. Na eigen zeggen wil de P zieke mensen uit hun lijden verlossen... ook al hadden zij niet gevraagd om euthanasie. Minister Gren van Binnenlandse Zaken wil iets doen... tegen de financiering van Nederlandse politieke partijen... vanuit het buitenland. Ze vindt dat ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie... moet worden voorkomen. Dit voorstel gaat erover. Doe dat gewoon uh, helemaal niet. Het regeerakkoord zegt niet uit onvrije landen, want daar zit een bedoeling achter. Uh, en dat is dus een andere lijn. Niet alleen transparant zijn, maar ook gewoon zeggen geen financiering uit het buitenland. Ollongren komt na de zomer met een voorstel om de financiering van politieke partijen aan te passen. In een Zuid-Afrikaanse goudmijn zitten zo'n 900 mijnwerkers al sinds gisteravond vast. Dat kwam door een storm die leidde tot stroomuitval. De eigenaar van de mijn zegt dat de nog opgesloten kompels veilig zijn... en voedsel en water bij zich hebben. De Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij maakte schilderijen en beeldhouwwerken. Een van zijn bekendste stukken is het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam... De verkoop van het aantal volledig elektrische auto's is vorig jaar met ruim 130% gestegen, naar bijna 10.000 auto's. Tegelijkertijd zijn de verkopen van plug-in hybrids volledig ingestort. Sinds vorig jaar krijgen alleen kopers van een volledig elektrische auto nog belastingvoordeel. De handgranaat die in Amsterdam West was vastgemaakt aan een souvenirwinkel, is weggehaald door de explosieven opruimingsdienst. De winkelstraat was enige tijd afgezet en winkels werden ontruimd. De politie weet nog niet waarom de handgranaat was vastgemaakt aan de winkel. We gaan natuurlijk kijken of er beeldmateriaal is mogelijk van uh, iemand die daarbij betrokken is, iemand die daar gezien is. Misschien wel beeldmateriaal van de persoon die daadwerkelijk de handgranaat aan de deur uh, monteert. Dan kunnen we vragen aan het publiek of mensen in ieder geval deze persoon kennen of herkennen. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een handgranaat wordt gevonden in Amsterdam. Een 41-jarige inwoner van Tessel moet 15 maanden de cel in, omdat hij schapen heeft aangerand en verwond. De man sloeg meerdere keren toe en kon de anderhalf jaar zijn gang gaan. Ook bij deze schapenboer die is blij dat de man is opgepakt. Gelukkig wel, ja. Want anders eh, ga je toch s'morgens morgens naar je schapen toe. Van heb ik ze allemaal nog of niet? Meestal krijgt de hond de schuld. Maar ja, en dat is nou eens een persoon is. De dader viel na zijn laatste mishandeling door de mand... toen hij werd aangehouden voor rijden onder invloed. Onder zijn schoenen zat gras en modder en ook stonk hij naar schapenpoep. Het weer, het blijft de rest van de dag wisselend bewolkt... en buien met kans op hagel en natte sneeuw. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. In Limburg kan wat sneeuw vallen. Dan morgen later wat minder buien, het wordt een graad of 6. In het weekend wat droger en wat kouder. We gaan naar het verkeer met Edwin Gerrit. Het is wat drukker dan gebruikelijk op donderdag. De meeste fietsers staan rond Utrecht en Rotterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. tussen Afrit Hoendelo en Tweelo. nog 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens. tussen Arnhem Noord en Duiven een kwartier. A27, Gorkum richting Almere. Tussen Knoppen Lunetten en Beeldhoven een half uur verdraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. In het zuiden van het land, op de A58, Eindhoven, Breda... tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof... 10 kilometer file met een uur op onthoud. Er zagen een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. In het Limburg is een ongeluk gebeurd op de A76. Heerlin richting Geleen, tussen Voerendaal en Daal Schinnen. 20 minuten verdraging, één rijstrook is dicht. Als je tijdens het rijden bang bent voor obstakels, kun je natuurlijk je moeder meenemen. Voorzichtig, voorzichtig! Die, die auto! Die hond! Rechts van je! Stop een zebrapad! Oh god! Of je Private Lease Citroën C3 met Active Safety Break. Moment supreme bij Citroën. Tot en met 14 februari Private Lease met 20 euro voordeel per maand op geselecteerde voorraadmodellen, inclusief at-home delivery mogelijkheid. Kijk op Citroën.nl. Citroën. Nu bij Centraal Beheer de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers. Zelfstandige zonder dekking. Een ZZD'er die per ongeluk bij de klant met zijn ladder... de kroonluchter van het plafond zwaait... moet dit zelf vergoeden. En dat kan oplopen. Regel al vanaf twee tientjes per maand uw zakelijke aansprakelijkheid... op centraalbeheer.nl slash bedrijfsaansprakelijkheid. Dan bent u geen ZZD'er meer, maar een ZZP'er. Zingen met de juf vind ik het allerleukst. Thuis wordt er alleen maar tegen hem geschreeuwd.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 Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting? Met LED-verlichting van LampDirect? Dat bespaart zeker 50%. Met bijvoorbeeld LED-TL-buizen of LED-panelen. Voor elk bedrijf, ook dat van jou. Bereken nu je voordeel op LampDirect.nl. Dus wat let je? Ga direct naar LampDirect.nl. Saskia's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De lage rente. Ja, op een gegeven moment dacht ik: ik lijk wel gek nu met die lage rente. Ja, als ik echt vermogen wil opbouwen, dan, ja, dan moet ik iets anders gaan doen. Dus ik ging op zoek naar een bank die me zou kunnen helpen daarmee. En zo kwam ik bij Hof Horneman terecht. Dat is een goede bank hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. We willen allemaal het beste uit ons leven halen. Maar ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit werk. Daarom zijn we bij Lewendaal elke dag bezig het beste uit ieders werk te halen. Dat maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller. Lewendaal. Voor overheid, onderwijs en zorg. Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX-5 en je weet het...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 Een misschien wel wanhopige laatste poging om het verbod op pulsvissen tegen te houden. Om de informatie zodanig te tonen dat iedereen weet dat als hij een beslissing neemt, dat hij hem absoluut niet moet nemen om dit te verbieden. Want dat een verbod hierop absolute onzin is. Nadia Moussaid. Nieuws en Co. De Nederlandse vissers proberen het nog maar eens een keer. Het pulsvissen mag wat hun betreft niet verboden worden. Twee weken geleden stemde het Europees parlement in... met een verbod op pulsvissen. Waarbij de vis met kleine stroomschokjes de netten in wordt gelokt. En het zijn vooral Nederlandse vissers die die vismethode gebruiken. En daarom nodigen zij vandaag Europarlementariërs uit... om naar Stellendam te komen in Zuid-Holland. Thomas Spekschoor was daarbij. Thomas, wat hopen de vissers te bereiken? Nou, ze hopen dat ze die Europarlementariërs duidelijk kunnen maken... dat dat pulsvissen echt niet zo vreselijk is als dat wel in Frankrijk gezegd werd. Zij zeggen, het valt allemaal wel mee. Uh, de, uh, de zee blijft echt niet achter als een kerkhof bijvoorbeeld, zoals de Fransen zeiden. En om dat te bewijzen hadden ze hier een soort... Uh, proefopstelling staan. En daar kon je voelen wat die vissen voelen op het moment dat een pulsvisschip langsvaart. En daar moesten die Europarlementariërs dan allemaal hun hand in steken. Hier zie je een, uh, het is een aquariumbak. Pim Visser, directeur van Visnet. Dus je steekt straks degene die dat willen hun hand erin en dan voel je wat die puls doet. Dan voel je wat die vissen voelen als er een pulsvisser voorbij vaart. Als vissen iets voelen, want dat is ook nog een hele discussie, maar dan is datgene wat er gebeurt. Het, het is de stimulans, het kleine prikkeling die de vis laat zwemmen. Dat is alles wat hij doet. Ik uh, zal mijn hand er eens in steken, kijken wat er dit, gebeurt. Handen, die ja, hij doet het zeker. Okay. Wat ik voel is uh, alsof ik mijn hand in een soort glas uh, spaarrood steek. Maar dan veel heftiger nog. Ja, en, en wat je ook ziet is als je er nou maar lang genoeg in houdt. dan trekt je duimen, gaat je duim een beetje bewegen. Maar de vissen krijgen dit: hier krijgen ze deze puls, krijgen zij 2,5 seconden. Uh, het voelt een beetje vervelend, dat wel. Ja, maar het is, het is ook niet de bedoeling om jou nou uh, onplezierig of onplezierig te doen. Het is de bedoeling om je aan het zwemmen te krijgen. Dat is, dat, is, dat is de bedoeling. Turn around, slowly with your hands and then you can feel what the pulse is doing. Het zijn vooral de christendemocratische Europarlementariërs die hier vandaag binnenkomen om te kijken hoe dat nou werkt, dat pulsvissen. En het probleem daarmee is dat die nou net voorstander zijn van pulsvissen. Dat zij niet voor dat verbod hebben gestemd dat het Europees Parlement wel wil. Zullen en we allemaal de handen dringen. Anisraje Pierik bijvoorbeeld, die ook haar hand in die bak met water doet. Er is helemaal geen verkeerd gevoel. Het is nog een probleem, het is nog niet Nou bij de mannen. Het is nog een probleem. En wat ik eigenlijk jammer vind, deze bak konden we niet voor elkaar krijgen in het parlement in Straatsburg... om te laten zien hoe dat in elkaar zit. Dan had men gezien dat het niet zo, ja, zo erg was... als dat steeds in Straatsburg in filmen werd gevoerd. Wat wel nuttig is, is dat de rapporteur... namens het Europees parlement er ook is, de Spanjaard Mato. En hij gaat straks onderhandelen met de ministers van Visserij... om te beslissen of er een verbod moet komen. En het gevoel dat hij bij die bak krijgt valt hem in ieder geval heel erg mee. Hij viel een small I don't het say. We zeggen say in het Spaans hormigueo. Tikkel Het kietelt een beetje, zegt hij. Maar concrete beloftes over de onderhandelingen, die kan hij niet doen. We beginnen uh, to te discussiëren en proberen te een compromis te krijgen. En we we'll zien wat in de toekomst Pim Visser, had dit niet veel eerder moeten gebeuren, bijvoorbeeld voor die stemming, toen hij nog echt invloed had. We hebben, al die, we hebben al heel veel vissers, heel veel politici hebben we hier naartoe gehad. Die bak die is al ook al overal, die bak is overal geweest. En dus toch is het nu nog een keer nodig. Het is, het is goed om het altijd weer te laten zien: herhalen van de boodschap. Om, om, om de informatie zodanig te tonen dat iedereen weet dat als hij een beslissing neemt, dat hij hem absoluut niet moet nemen om, om dit te verbieden. Want dat een verbod hierop absolute onzin is. Ja, Thomas, een poging om de besluitvorming dus alsnog te beïnvloeden. Heeft dit nou zin? you <laughs> Ja, dat kun je je wel erg afvragen of het, uh, die bak vandaag hier erg veel zin heeft gehad. Want die christendemocratische Europarlementariërs hier... die waren eigenlijk toch al overtuigd van het voordeel uh, van het gelijk van de Nederlandse vissers. Uh, en daarnaast bekruipt je toch erg het gevoel... en Annie Schrijer-Pierik van het CDA zei het zelf ook al... waarom heeft die bak er twee weken geleden in het Europees Parlement niet gestaan? Toen was de conclusie van de Nederlandse vissers... we hebben verloren uh, omdat emotie en beelden het gewonnen hebben uh, van feiten. Ja, Als je nu zelf een beeld daar tegenover had willen stellen... dan was die bak een fantastisch beeld geweest. Want werkelijk, als je je hand daarin doet... dan voel je niet iets heel vreselijks. Dan denk je niet, dit kunnen we die vissen niet aandoen. Uh, ja, dan zijn er nog steeds wel argumenten in te brengen tegen pulsvisserij. Maar mm -hmm. dan was er in ieder geval een duidelijk argument voor ook geweest. En dat had die Europarlementariërs misschien over kunnen halen. Ja. En wat gaat er nu de komende tijd gebeuren? Wanneer gaat het eventuele verbod in? Nou, dat zal nog wel even duren. Er gaat uh, onderhandeld worden tussen uh, het Europees Parlement... dat een verbod wil, uh, en de Europese ministers uh, van Visserij. Die willen een beperking tot 5 van de vloot uh, voor dat pulsvissen. Dat zou voor de Nederlanders ook vrij dramatisch zijn. Uh, dus die twee gaan onderhandelen. Uh, dan zullen we zien wat daaruit gaat komen. Uh, maar dat, het, uh, dat het, het pulsvissen flink zal beperken, dat lijkt wel heel erg waarschijnlijk. Goed, dankjewel. Thomas Spekschoor. En we gaan weer naar de weg. En hoe is het daar op dit moment? Nog steeds de meeste files rond Utrecht en Rotterdam. Het is wat drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land... op de A58, van Eindhoven naar Breda... tussen Moergestel en Tilburg, Reeshof, meer dan een uur. Er staan een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. Hermine is gered. Ze moet alleen nog even gevangen worden. Er is via crowdfunding geld ingezameld voor de Overijsselse koe. Ze ontsnapte in december in het bos bij Lettelen, toen ze op weg was naar de slachterij. zou uh, zeven die koeien afleveren naar een slager. En uh, zijn er twee van de koppel ontsnapt. De vleeskoe brak los en laat zich niet vangen. Ik loop regelmatig rond in het bos. Maar uh, uh, uh, deze morgen kon ik hem ook niet vinden. Ja, schieten is dan een uh, middel. Het is nu echt een enorme hype. En het hele land is er inmiddels mee bezig. Dat zo'n koe die ontsnapt is, dat er zoveel... Oh, we gaten denken. De Partij voor de Dieren heeft nu met een crowdfundingsactie 48.000 euro ingezameld voor Hermin. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Is dat genoeg om Hermin te redden? Ja, sterker nog, we kunnen ook het maatje redden waarmee ze destijds ontsnapt was. Ja. Uh, die is uh, binnen korte tijd wel weer gevangen. Die staat nu in een uh, mesterij eigenlijk uh, de laatste dagen door te brengen voordat ze geslacht zou worden. Maar we hebben ook haar maatje dus uh, vrij kunnen kopen. En dit is genoeg geld om ze samen te kunnen laten genieten van een uh, rustige dag in het koeierusthuis. Ja, en hoe heet het maatje? We hebben haar maar zus gedoopt, want in de media werd gesproken alsof het het zusje van Hermine was. Dat bleek niet te kloppen, maar het is wel uh, haar maatje met wie ze altijd optrok, heb je begrepen ja. van, uh, van de boer. Dus dat is wel super fijn dat, dat ze het samen het hier kunnen zijn. Nu, ja. ja, dat ze kunnen herenigen. Maar moet Hermine uh, moet natuurlijk eerst nog gevangen worden. Dat gaat niet ja. zo makkelijk, hebben we al gezien de afgelopen tijd. Hoe gaat u dat nu doen? Nou, dat is nog steeds in overleg met de boer. En we hebben via ook het koeienrusthuis, die veel contact heeft gehad met de boer... Eh, hebben we het plan ontwikkeld om eh, Hermine te lokken met een kudde koeien. Want dat vangen, dat, dat blijkt toch gewoon wel ingewikkeld. En eh, ze is heel gestrest geraakt. Heel veel mensen zijn ook op zoek gegaan. Dus onze oproep is, laat Hermine met rust... zodat eh, het plan om haar rustig met behulp van een andere kudde koeien te lokken binnen enkele weken te vangen, dat dat heel succesvol gaat worden. Dus in het belang van Hermine jaag haar niet op... en geef dit plan even de ruimte. Ja, laten we even met rust dus. Dank u wel, ja. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En dat het verhaal van de koe Hermine niet alleen bij vegetariërs iets losmaakt... blijkt wel uit de vele reacties op social media de afgelopen weken. De aandacht voor Hermine heeft alles te maken... met een diep verlangen naar vrijheid. Meer over dat verlangen zo met Martin Appelo psycholoog en vriend van onze show. En om alvast in de stemming te komen is hier Fleetwood Mac. Meant go your own way. Ja, dat was Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Ja, de koe Hermine is in een korte tijd een beroemdheid geworden in Nederland. Ik had het er net al over en al snel werd Koe geboren ja. en gingen er stemmen op om Hermine vrij te kopen. Mm. Waarom appelleert een ontsnapte koe zo op de gevoelens van veel Nederlanders? We ja. praten over met een van onze vaste gasten, psycholoog en gedragstherapeut Martin Appelo. Welkom weer. Dankjewel. je ja, Waarom? Uh, Waarom appelleert dat zo? Waarom ja, zijn we er allemaal mee bezig? Het is natuurlijk op zich, als je het zo in eerste instantie bekijkt... Is het is natuurlijk totaal hypocriet en, en, en idioot... dat we nu zo'n koe heilig verklaren bijna. En uh, overigens heet je Joke 18. Hè? Ze heet eigenlijk Joke 18, hem, Joke 18 oh. heet ze oorspronkelijk naar de vrouw van de boer. Um, maar Hermine uh, moet dus wel iets raken in ons wat... Raakte het iets in jou? Heb nou, jij er gevolgd? Ik heb wel, ik heb wel Hermine uh, gevolgd, ja. En ik heb maar, maar me vooral verbaasd over dat iedereen het over Hermine heeft. En me gewoon heel wetenschappelijk afgevraagd <lacht> als psycholoog. <lacht> Hoe kan het nou toch? dat we? Is het nou echt hypocriet van al die mensen die s'avonds gewoon vlees eten? Of, of doet Hermine iets anders met ons? En ik denk echt dat ze iets anders met ons doet. Wat, want, wat doet ze dan met ons? Nou ja, vandaar ook dat eerbetoon, uh, Fleetwood Mac, go your own way. Hermine die stapt natuurlijk uit een keurslijf. Die heeft een bepaald lot wat ze moet ondergaan. En die heeft zich kennelijk op haar eigen manier afgevraagd. Is dit nou echt wat ik wil ja. met het leven? En die heeft onderweg besloten van weet je, ik reflecteer daar eens goed over. En dit is echt niet de bedoeling, mijn koebedoeling. Al herkauwend dacht ze, I'll go my own thema, way. Yeah. Dacht ja. van, ik ga hier uitstappen en ik ga iets doen wat ik zelf graag wil. En ik denk dat dat... Uh, iets is wat Hermine ons zeg maar voorhoudt... van dat we met z'n allen veel vaker ons zouden moeten afvragen... waar ik nu mee bezig ben. Mm -hmm. Zit ik nou in een keurslijf? Doe ik nou wat anderen van me verwachten? Of is dit echt wat ik zelf wil? Ja. En dat, dat volgens mij maakt ze dat in ons wakker. Ja, dus daar staat ze symbool voor nu ja, eigenlijk. Ja. En hebben we dan het idee in hetzelfde schuitje te zitten als Hermine? Zijn we opgesloten met als enig vooruitzicht het slachthuis? Nou ja, ik denk dat we als mensheid zeker dat perspectief hebben. En dat er ook geen ontsnappen aan is. Is er geen ontsnappen aan? Nee, uiteindelijk voor Hermine natuurlijk ook niet. Hij ja. zal eeuwig leven op de grazen in Friesland... maar gaat toch een keer dood. Ja. Maar dus in het grote geheel uh, ontsnappen we er niet aan. Maar wat Hermine natuurlijk doet, is, is in een klein tijdsbestek... Van waar, waar zij controle over heeft, zeggen van ja, ik neem hier zelf de regie. En dat is natuurlijk wel iets mm -hmm. wat ik als psycholoog... eigenlijk ook de hele dag zit te doen met mijn patiënten. Yeah. Namelijk de vraag stellen, of met teams, of met echtparen... de vraag stellen van de manier waarop je nu bezig bent... is dat een automatisme, een gewoonte... Of is dat iets wat je echt graag wil, waar je welbevinden aan ontleent... en waar mm -hmm. je gelukkig van wordt? Mm -hmm. En dan moet je dus de regie pakken? Ja, je. dan moet je de regie pakken. Hè, van, uh, je ziet bijvoorbeeld in heel veel teams, als ik een team begeleid... zie je heel vaak dat mensen het idee hebben van... er wordt over mij gepraat, er wordt niet meer met mij gepraat. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ze pakken zelf ook niet hun verantwoordelijkheid... Dus wat we dan vaak doen in een team, is mensen problemen eigenaar maken. Een deel van, uh, van waar ze als team voor staan. Mm -hmm. Dat ieder zijn verantwoordelijkheid daarin krijgt. Mm -hmm. En dus dat je zegt van, hé, hey, hier heb ik weer regie over. Hier heb ik weer controle over. En ik doe dit op mijn manier. En niet op de manier zoals ik denk dat anderen het uh, uh, moeten. Uh, of dat ik het van anderen moet. Ja, en ja. Wat, wat zouden we nou kunnen leren van Hermín? Nou, Dat we ons echt dus veel meer moeten afvragen van... zit ik in een keurslijf? waar ik zeg maar automatisch in meega, mm -hmm. of uh, maak ik mijn eigen keuzes... creëer ik mijn eigen verantwoordelijkheid en beïnvloed ik ook uh, mijn leven... binnen dat kleine gebiedje waar ik controle over heb. Ja, want het is ook maar een klein gebiedje, toch? Het is maar een klein gebiedje, maar als je stopt met mekkeren... over de dingen waar je geen controle over hebt... en je met vol overgave stort op die kleine dingen waar je wel controle over hebt... dan gaat je kwaliteit van leven echt omhoog. Okay. En de geluksbeleving ook. Geluksbeleving gaat ook omhoog. Ja. Is dat ook weer niet een soort van uh, een ding wat we weer moeten? Dat we moeten gelukkig zijn in de geluksbeleving? Ja, nee, het en... moet niet. Maar de meeste mensen gaan straks naar huis... en komen thuis in een ongelooflijk saaie relatie. <laughs> en als ze dan dat Hermien-principe, zoals ik dat dan nu noem... vanavond eens willen vertalen... dan geef ik ze de tip van... ga nou eens tegenover elkaar zitten op de bank... De ja. vraag is aan elkaar... ben ik nog degene op wie jij verliefd bent geworden? Mm -hmm. En als je dat gezicht van die ander dan ziet betrekken... met een soort meewarige uh, glimlach... Vraag dan is wat zou ik nog kunnen doen? om jou weer het idee te geven... dat ik degene ben waar je met recht uh, verliefd op bent geworden. Ja, en dus ga we dan mee aan het werk. Dus als het antwoord is nee, je bent niet meer de persoon... op wie ik verliefd ben geworden... dan moet je dus niet heel hard wegrennen, Precies. net als Hermien, maar dan Nee, dan moet, dan moet je dus net als Hermine de regie nemen over de situatie. Ja. En zeggen, wat kan ik doen om dat gevoel van vrijheid, van autonomie... van kracht weer te realiseren? In het geval van Hermine was dat dan weglopen. Mm -hmm. Maar in het geval van je relatie vraag je dus aan je ander... wat wil je dan van mij zien, waardoor ik weer die persoon word... Die, waarop jij verliefd? Geworden. En dan ga je ja. dus niet lopen mekkeren dat ja. die ander zegt... je bent het niet meer, maar dan ga je daar mee aan het werk. Mm -hmm. En dan zul je zien dat je relatie verbetert... en je volgende week weer met meer plezier uit de file komt. Ja. Ja. Hoe komt het nou dat we toch zo heel erg goed in staat zijn... om dat een beetje uit te zetten? Dat we niet genoeg reflecteren op ons leven... en, en maar in dat keurslijf door? Nou ja, omdat we in het gaan. algemeen uh, hopen... dat de boer ons uh, niet de elektrode op de slaap zet... of dat het slachthuis in brand zal gaan voordat we daar aankomen. Met andere woorden, we leggen het veel te veel buiten onszelf. Mm -hmm. We schrijven veel te veel aan de omstandigheden toe. Anderen moeten veranderen. Mijn partner moet beter haar best doen. Mijn baas moet aardiger voor mij zijn. Uh, maar, de... waar, maar waarom doen wij mensen dat? Nou, daarmee pleiten we onszelf vrij. Hè? Dan denken we, het ligt niet aan mij. Dus ik hoef niet mijn best te doen. En ik heb ook niet de schuld. Ja. Maar wat Hermin doet, is zeggen van... Oké, okay, het is shit. Het, het perspectief is beroerd. Maar ik ga uh, mezelf opdragen. Hermin, jij hebt de regie over de situatie. Doe er wat aan, ongeacht of er iemand op je staat te wachten met elektroden. Goed. Ja. Ik wilde de pulsvissers er nog bij betrekken... maar laten we dat maar niet doen, <gacht> ja, want het is weer te ingewikkeld. Ja. Dank je wel, Martin okay. Apollo. Ja, dit was Nieuws en Co. Met daarin protest tegen windmolens in het dorp Windersheim. Een nieuwe techniek om biomaterialen te maken... en de gaswinning moet fors omhoog zo snel als mogelijk de totale productie terug te brengen tot 12 miljard kuub per jaar. Bijna een halvering ten opzichte van de hoeveelheid die vandaag de dag wordt gewonnen. Het gaat een enorme maatschappelijke opgave zijn. Ik ben daar nog mee bezig, hoe dat precies moet. Ik neem aan dat de minister nu heeft geleerd om echt naar de Groningers te luisteren. Als je uh, vloeistofstraaltjes op elkaar schiet, dat is leuk. Je kan het vergelijken met een ballenbak. Daartussen zit altijd wat ruimte. Je kan een stamcel met deze techniek inkapselen... wanneer je hem injecteert in het lichaam. Dit zijn de postzegels waar eventueel windturbines geplaatst zou kunnen worden. We zijn het debat aangegaan met de wethouder. En, uh, nou, dat vind ik toch ook fijn dat en hij... Hadden het... wij oren naar jullie argumenten? Nou, uh, uh, nee... Ja, dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Bedankt voor het luisteren. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. In België is een oud-verpleegkundige veroordeeld tot 27 jaar cel. De man heeft als stervensbegeleider zeker vijf mensen vermoord. Naar eigen zeggen paste hij euthanasie toe om hen uit hun lijden te verlossen. Maar daar hadden ze niet om gevraagd. Minister Wiebes van Economische Zaken en minister Schouten van Landbouw hebben op het Malieveld in Den Haag met boze Groningse boeren gepraat. De boeren zijn ontevreden over de nieuwe afspraken over de aardbevingsschade. Minister Wiebes zegt dat hij zo snel mogelijk de gaswinning wil halveren naar 12 miljard kub per jaar. Zo'n 900 mijnwerkers in Zuid-Afrika zitten vast in een goudmijn. Ze kunnen sinds gisteravond niet meer naar boven vanwege stroomuitval. De eigenaar van de mijn zegt dat ze veilig zijn... en voedsel en water bij zich hebben. En een handgranaat die in Amsterdam-West was vastgemaakt aan een souvenirwinkel... is weggehaald door de explosieve opruimingsdienst. De winkelstraat was enige tijd afgezet en winkels waren ontruimd. De politie weet nog niet waarom de handgranaat aan de winkel was vastgemaakt. Dan het weer met Marco Verhoef. Van het westen en noorden uit krijgen we weer wat meer bewolking. Er zijn ook nog wel opklaringen. Maar met die wolken komen ook buien onze kant op. En dat betekent in de kustprovincies met name dat er wat regenbuien gaan vallen. Maar vanavond en vannacht landinwaarts valt er ook natte sneeuw. Het is niet uitgesloten dat het dan in Limburg in de heuvels even wat wit wordt. Kans op gladheid is daar het grootst met minimumtemperatuur in de buurt van nul. In het westen van het land drie of vier graden in de plus. Morgen dan, temperaturen die oplopen naar 5 tot 7 graden. De zon schijnt af en toe, er valt nog steeds een enkele winterse bui. En de westelijke wind is matig tot vrij krachtig. De weekenddagen, zaterdag en zondag, verlopen nog steeds niet helemaal droog. Er kan een enkele bui vallen, soms is er wat zon. De lucht wordt wel kouder en dat betekent dat de kans op sneeuw... vooral zondag duidelijk wat groter wordt. Maar het zijn nog steeds geen grote hoeveelheden. Na het weekende zien we het droog worden, klaart het verder op... en gaan de temperaturen nog wat omlaag. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. De files nemen nu vrij snel af. Er staat nog 150 kilometer file in totaal. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is de weg weer vrij. Na een ongeluk tussen Diemen en Maardenberg. Nog 10 minuten verdraging. A27, Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werk en Dam. 20 minuten. Op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en aansluiting met de N14. Een half uur op onthoud. Daar staat een auto met pech. Eén rijstrook is dicht. En in het zuiden van het land. De meeste vertraging nog op de a 58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en Tilburg-Reeshof. Een uur vertraging, er staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de dag. Turken en Koerden stonden gisteravond recht tegenover elkaar bij Utrecht Centraal. <houding> Leiding is het conflict in Noord-Syrië. Koerdische strijders hebben daar voor ons tegen IS gevochten... maar worden nu door onze NAVO-bondgenoot Turkije bevochten... omdat de Turken hen als terroristen zien. Maar wie van die twee partijen verdient nou onze steun? Tegen Zevenen een gesprek. De 29-jarige Aurelia Brouwers, die uit een nazi liet plegen na psychisch lijden. Albert Heringa, die duizenden steunbetuigingen krijgt... voordat hij de rechtbank ingaat, omdat hij zijn stiefmoeder geholpen had met zelfmoord. Twee voorbeelden uit het nieuws van afgelopen week... die allebei gaan over het hebben van een doodswens. Commentator is vandaag psychiater Esther van Venema. Esther, goedenavond, duidelijk welkom. Af, Wat is jouw stelling? Mijn stelling voor vandaag is... van mij mag het taboe op de doodswens juist wel weer terug. Als je een huis zoekt in Amsterdam, als je een huis koopt in Amsterdam... dan moet je er ook zelf gaan wonen, vindt wethouder Laurens Evens... die op dit moment laat onderzoeken of hij dat kan gaan afdwingen... in zijn strijd tegen huisjesmelkers. Zijn partij, de SP, riep kort geleden Prins Bernard Jr. nog uit tot huisjesmelker van het jaar. Omdat hij uh, 349 panden in zijn bezit heeft hier alleen in Amsterdam al. Uh, en op die manier uh, nou ja, misbruik maakt uh, van uh, de schaarste op de woningmarkt. <middels> Ja, kan dat eigenlijk wel? Mensen verplichten om in hun eigen huis te gaan wonen. De VVD zit weliswaar gebroedelijk in een college met de SP. maar is helemaal niet blij met de plannen van wethouder Evans. Wat vindt u? Is de zelfwoonplicht een goed idee om huisjesmelkerij tegen te gaan? En zouden andere steden dat misschien ook moeten uitproberen? Praat mee op Twitter met de hashtag DDD. U kunt ook mee kijken via de webcam op NPO-radio1.nl. We gaan er hierover praten met SP-lijsttrekker Laurens Evans. En namens de VVD zie je kandidaat Paul Slettenhaar. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja, meneer Evans, eerst maar even uitleggen. Wat houdt de zelf woonplicht precies in? Ja, het is in Amsterdam echt onwijs lastig om een woning te vinden. Vind je eindelijk een betaalbare woning, dan eh, gebeurt het Heel vaak dat je gewoon enorm overboden wordt. En onder andere overboden wordt doordat beleggers uh, de woning uh, opkopen. Daarmee gaan dus koopwoningen, dan denk ik wonen in een koopwijkje... worden in praktijk huurwoningen, huurwoningen die heel anders eruit zien... maar veel snellere doorstroming hebben. En waardoor Amsterdammers gewoon niet meer aan de bak komen. Want en die die ko worden. die beleggers kopen dan een huis voor net iets meer geld... dan uh, veel andere mensen kunnen betalen en die verhuren het nou. vervolgens aan? Nou, het is niet altijd net iets meer. Het is soms echt meer. fors meer. Soms wordt echt een ton overboden gewoon alleen okay. maar omdat... De daar fors rendementen kan halen. Want ik kan misschien die woning wel voor 1500 euro per maand verhuren. En dat bijvoorbeeld aan mensen die met elkaar de woning delen. Uh, dus zodat er meerdere mensen in zitten. Maar je moet je voorstellen, je denkt dat je in een wijkje... woont met alleen maar kopers om je heen die willen investeren in de wijk. En er komt opeens, komen er uh, allemaal huurders naast zitten... die niet willen investeren in de wijk, maar alleen maar eventjes daar willen zitten. Want en dat zijn dan hele experts of zo? Maar onder andere experts, maar ook starters... Uh, die eigenlijk gewoon even een uh, schandalig hoge huur gaan betalen. Uh, maar ja, ze moeten wel. Ja. Want anders kunnen ze niks vinden. Ja, nu zegt ik wil die prijs een beetje omlaag hebben. Ik wil gewoon ik, dat normale Amsterdammers daar kunnen wonen. Ik wil dat Amsterdammers kunnen investeren in hun buurt en wijken. En dus kunnen wonen. maar één huis. En daarmee dus dat je gewoon één huis hebt en een koophuis waar je zelf woont. Ja, meneer Slettaar gaat het nog? Nou ja, kijk, de SP en de andere linkse partijen hebben de stad op slot gezet door te weinig aanbod. Dat betekent dat er geen uh, prijsvorming meer is. Vervolgens willen ze nu ook zorgen dat mensen. Geen prijsvorming, kunnen... er zijn hele hoge prijzen juist, toch? Ja, omdat het te weinig aanbod is. Dus er is te weinig koopwoningen. Er wordt nu weer op 40% ingezet uh, voor sociale huur. Veel te veel sociale huurwoningen. Te weinig koopwoningen, daardoor gaat de prijs omhoog. Ja, het is eigenlijk net zoals in de Sovjet-Unie, dat probeer je dat op te lossen door regels. Dan krijg je hele lange rijen. Sovjet-Unie, u haalt het meteen. Uh, u gaat ver het Oostblok erbij. Ja, want wat er gebeurt is dat er wordt gereguleerd in Amsterdam. Er is al gereguleerd in Amsterdam. Er is eigenlijk geen vrije markt, want die is heel klein. Daardoor wordt de prijs heel hoog. En wat er nog gebeurt, wordt er een nieuwe maatregel getroffen... waardoor dat nog erger wordt. Dus mensen kunnen dan ook niet meer huren. Meneer Yves zegt zelf dat, uh, zelfs dat... Huurders, dat het slecht is voor de wijk. Ik hoorde u zo net zoiets zeggen... Dat is best dat wel pittig voor een SP, toch? pittige uitspraak voor een SP. <laughs> en ik vraag me ook af hoe het nou mogelijk is... dat u dit voorstelt. Geldt dat dan ook voor stichtingen? Geldt dat dan ook voor woningcoöperaties? Want ja... Dat betekent dus dat er geen ruimte meer komt voor mensen met middenhuur. Dat de SP dan ook tegen middenhuur is. Nou, voor de SP kan ik het nog wel begrijpen. En het meest verbaasde zit er niet aan tafel... met de 66 dat ook steunt. Ja, die is er wel een beetje mee eens Dit is een hele gekke uitspraak van meneer Slettenhaar. Dit zijn echt gekke uitspraken. Als eerste, we constateren dat de afgelopen jaren bouwrecords zijn gevestigd. Er zijn nog nooit zoveel woningen gebouwd als de afgelopen jaren. En wat deed het met de prijs? Volgens elke economische theorie zou de prijs nog maar laag moeten gaan. Die prijzen gebeurd. zijn geëxplodeerd. De markt faalt. De markt faalt, dan moet je durven ingrijpen. En huizen voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen... die bouw ik graag. Die bouwen we hoofdzakelijk. 80% van de Amsterdamse nieuwbouw... Zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen? Maar die laatste 20% die willen we dan dat die komt bij kopers. Ja. Die daar gewoon een eerlijke prijs voor willen betalen. In plaats van dat die voor de beleggers worden weggekaapt en gelijk voor de hoogste prijs. Voor ja, de meneer meneer, meneer, meneer Lettenharder, dit is niet voor, voor middeninkomen. dit is voor de de mensen, heeft, dat het heeft, niet doorgaan, Meneer er is als een gek gebouwd de afgelopen jaren, zegt meneer even. De, de prijs voor heeft 10 jaar stilgestaan. Klopt dus dat? Uh, dit college heeft 5.000, 6.000 woningen ongeveer per jaar gebouwd. Ik zeg niet, ik zeg niet ja. dat het slechte prestatie is. Okay. Alleen het gaat niet om het aantal woningen. Het gaat om de verdeling van het aantal woningen. Er zijn veel te veel sociale huurwoningen. Die komen niet op de markt. Daar is dus geen mechanisme van normale prijsvorming. Dat is gereguleerd. Dus dat betekent niets voor mensen die een woning willen kopen. En wat u nu doet, is dat deel wat vrij is, deel wat goed is, dat u gaat u ook weer reguleren. Of maar dat maar doet... ziet u helemaal niet het probleem wat hij schetst? Namelijk dat gewone Amsterdammers zo'n huis niet meer kunnen nee, kopen. Je moet gewoon veel meer koopwoningen bouwen. Dat is de oplossing. Dus als er meer aanbod komt, gewoon meer vrij aanbod komt, ja, dan gaat de prijs dus omlaag. Dus, dus, het dus zo niet 5.000, 6.000 per jaar, maar hoeveel zou u er willen bouwen? Nou, ik zou sowieso het aantal koopwoningen als percentage naar 60 of, of, of 50 of 60 procent zetten. Maar, maar hoeveel moet je er dan, zou, dan bouwen per jaar? je dan zou dan bouwen dan in de, de regio Amsterdam 300.000 woningen bouwen. In, in hoeveel tijd? De, de komende tien jaar. Dus 30.000 per jaar wilt u er bijbouwen in plaats van 30.000 ja, Dus dat is niet alleen een Amsterdamse opgave, dat is een opgave voor de hele regio. Hollandre heeft ook een oproep daarvoor gedaan om daar ruimte voor te bieden. Nou, uh, misschien dat mevrouw Geldof daarover na gaat denken in de provincie Noord-Holland, maar ook in Flevoland. Ook in, dat zijn gedeputeerde. Uh, dat zijn gedeputeerden, ja. ook in, uh, in Utrecht. En Amsterdam heeft daar ook een, uh, een klus. En ik begrijp uh, de SP prima, want die hebben gewoon een andere ideologie. Maar er moeten even veel meer bijbouwen, zegt minister Letterman. Ja, en er moet heel veel bijgebouwd worden, maar ik vind het een, dus hele, het een hele gekke uitspraak van meneer Slettaar, want volgens mij moeten we juist zorgen... dat wij bijbouwen waar behoefte aan is. En dus behoefte aan betaalbare woningen. Dus betaalbare woningen moeten we bijbouwen in plaats van de dure woningen. Maar u zegt, we willen veel koopwoningen erbij. Maar net die koopwoningen... Daar accepteert u van dat de beleggers ze wegkapen. Dus zorg dan ook dat die koopwoningen ook bij de Amsterdammers... die een woning willen kopen, terechtkomen. Dus u spreekt zichzelf nogal ja, ik tegen. Ik spreek mezelf helemaal niet tegen. Je kunt in Amsterdam kun je voor drie ton een appartement kopen. Dat is veel geld. Het hangt er ook vanaf waar in Amsterdam. Zuidoost heeft een andere prijsvorming mm. dan Nieuw-West... of Buitse of Centrum, of Noord. Um, het gaat erom dat je gewoon zorgt dat er meer aanbod komt. Hè. Zo werkt dat gewoon. En dan zal je zien dat de prijs meer matigt. En dat is de manier om dit op te lossen. Ja, dat en niet duw, het dat te gaat rekenen. wel heel lang duren, toch? Als, ik, als, je moet wachten, als je nu in Amsterdam woont en op zoek bent naar een huis. en je moet wachten op die 300.000 woningen van nu. dat duurt wel een tijdje. Je kunt ook uitponden, dus je kunt ook sociale woningen. Uitponden. Ja, je kunt sociale woningen op de markt zetten. Ja, dus dat betekent dat jaar je ze verkoopt. Is het ongeveer. Dus ja, je, ja, Dat is ik, voor die... Ik, dat zijn die ik, ik, in die lijnen ja, kijk, Ik dit. zit op de wachtlijst van woningen net. en ik moet 16 jaar wachten. Meneer ik u ja. bent hier te gast om straks te praten over de Koerden en de Turken. maar u woont ook in Amsterdam? Ja, ik ben ook gewoon in ja. Amsterdam. maar ik ben in Amsterdam geboren. en ik woon. Ik ben in Amsterdam oud-west geboren en nu woon ik in Nieuw-west... en ik kan niet meer terug naar oud-west. Ja. Want dat is 1500 euro moet ik voor 40 vierkante meter betalen. Is voor u niet te betalen? Dat is gewoon, voor heel veel Amsterdammers is dat niet te betalen. En ik vind het gewoon heel apart om te zeggen... van er zijn te veel sociale huurwoningen. Er zijn veel te weinig sociale huurwoningen in, in Amsterdam. En uh, dat hele proces van gentrificatie... dat is nu ook aan de gang in Nieuw-west... De, uh, dus baasjes. het gaat in meer wijken ja, gaan spelen. Mensen worden gewoon verjaagd. Ja. Uit, uit, nou, buiten de stad. Esther van Venema, jij hebt een tijdje een huis in Amsterdam gehad... zonder dat je er woonde, heb ik gehoord. Nou ja, heel kort. Want ik had een appartement inderdaad. En ik uh, ben daar weggegaan. En toen heb ik het een tijdje aangehouden om het te verhuren. Uh, en om het dus niet te verkopen. Maar ja, ik, ik werd panisch van de gedachte... dat de gemeente op de stoep kon staan ja. om mijn tandenborstel te tellen enzovoort. Dus ik heb dat <lacht> okay. verkocht. Maar uh, terugkijkend weet ik niet of dat nou zo wijs was. Want ik had er nu echt heel veel geld ja, voor kunnen Ja, je had er veel krijgen. aan kunnen verdienen ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is wat ook ja. wat gebeurd. Dat is ook wat gebeurd gegeven moment dat uh, mensen dan ook bijvoorbeeld dit niet meer kunnen doen, dus uh, mensen die dan zorgen dat er meer aanbod komt, waardoor die prijs naar beneden komt, dat mechanisme wordt er uitgehaald door meneer Evans. Ja, mensen hebben natuurlijk geen recht op, uh, de sociale woningen zijn onder de marktprijs, dus daar ontstaat aan een wachtlijst voor. Dat is logisch. Maar het mechanisme Eves? haal ik er heel graag uit. Want het marktmechanisme werkt niet. Dat horen we net. Je kan hier bijna geen uh, betaalbare woningen... in Amsterdam meer vinden. De markt is wat dat betreft aan het falen. Want er komen alleen maar meer woningen bij. Er zijn de afgelopen tijd meer koopwoningen gekomen. En de prijs Gaat toch omhoog. is gigantisch. Maar met 20, 20, meneer, met 20 meneer, procent per jaar gestegen. Nee, Evans, zou u het ook voor bestaande woningen willen? Het eh, eh, liefst? Zorg je dan ook dat je bestaande woningen Want gaat? Laatste Prins Bernhard, die had er 365. Want, die moeten dan 364 ja, weer verkopen en in eentje gaan wonen. Maar laten we wel weten wat er op dit moment aan de hand is, is dat wij maatregelen mogen nemen uh, als stad. Bij coöperaties mogen we ingrijpen. En dat doen we, want we hebben te weinig coöperatiewoningen. We hebben 40% sociale huurwoningen in Amsterdam. Terwijl 50% van de mensen recht heeft op zijn woning. Er zijn gewoon te weinig coöperatiewoningen. Dus daarom staat u 16 jaar op de wachtlijst. Dus dat, daar grijpen we in. En we mogen ingrijpen bij nieuwbouw. We mogen daar zelf de programmering bepalen. Maar het liefste doe ik bij die bestaande woningen... dat we daar Gaat ook u het voor wordt Op een... Twitter wordt gezegd... In, ja. je, in je contract staat toch dat het alleen voor eigen bewoning is... als je een woning op jij koopt. Op het moment dat je een woning koopt, dan heb je gewoon eigendomsrecht. En meneer Evans wil aan het eigendomsrecht. En dan mag je mee doen wat je wil, zegt hij. Niet helemaal, <laughs> maar dan mag meneer Evans uh, aan het eigendomsrecht willen komen. Hij is hier binnengekomen met het voorstel voor nieuwbouw. Nou, dat is al een slecht voorstel. Ik heb net uitgelegd waarom. Hij heeft over het marktmechanisme. Nou, op het moment dat je dus zo'n ja, zo oostblokmechanisme hebt met distributie van woningen, krijg je gewoon een wachtlijst van 16 jaar. draaien voor de winkels. Dat, wordt alleen maar dat is het gezegd voorbeeld. U. wat de <grijgrijp> voor de winkels zelfs. Ja, nou? ik ja, ja. nog nou, één keer. Het, dus, dat uh, was een illustratie. Dit onderwerp gaat me echt aan het hart. En ik heb samen uh, voor het Parool een onderzoek gedaan bij de Kinkerbuurt. Groeten uit de Kinkerbuurt samen met Else Lenselink. En we gingen daar gewoon in de Kinkerbuurt Vragen wie, wie woont er nou? Wie zijn de nieuwe ja. oude bewoners? En bij een aantal woningen zijn de, zeg maar, de oude sociale huurwoning die is eruit. Die betaalde 400 euro voor een woning. Komen er studenten, expats, wordt het huis gesplit. En dan vangt die landlord... 700 euro per persoon. Ja, precies, dus veel meer. Dat is ja. veel meer. De ja, land landlord dat, dat noemt u gewoon, het ook. Uh, de, dat is winstmaximalisatie. Ja, precies. Meneer, meneer Evans, u zit nu samen in een college. Dat gaat niet weer lukken. Nee, u zit niet samen in het college. In Zuid niet. Nee, maar, nee in Zuid niet, maar in Amsterdam zelf wel. En daar hebben we het nu over. Nee, even kijken. Amsterdam staat nu echt voor echte keuzes. En wat dat betreft het is het ook goed dat de gemeenteraadsverkiezingen aankomen. Want de vraag is, willen wij een stad zijn waar het grote geld de dienst uit maakt... of willen wij een stad zijn waar mensen met een laag of gemiddeld inkomen... ook nog uh, uh, thuis kunnen zijn? Want u zegt, hij zit alleen maar die beleggers te pleasen. Ja, kijk, even de beleggers die willen het liefst dat, dat ze alle vrije hand hebben... en dat ze alles mogen bepalen. Nou, dat is wat de beleggers willen. En dan kunnen ze heel veel geld verdienen... Uh, uh, door middel van gewoon misbruik te maken van de schaarste die er in onze ja. stad is. Onze stad is nu helemaal populair. En als die stad populair is, moeten we kijken wat voor woningen we nodig hebben. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Ongeveer twee derde van de Amsterdammers redt het niet op de woningmarkt. Dat betekent dat je moet beseffen dat we dus voor twee derde van de woningen... ook moeten durven proberen daar maximale prijs aan te stellen. Nog één keer, minister. Dat, dat komt door uh, meneer Evans, want door de voorstellen van meneer Evans... is er geen middenhuur meer. Door de voorstellen van de heer Evans kunnen mensen met een gemiddeld inkomen... geen woning krijgen, want het is allemaal dicht gereguleerd. SP doet ook nog het voorstel om dan voorraak te geven aan Amsterdammers. Dus op, dat is trouwens een heel raar voorstel. Dus op allerlei manieren probeert de SP te zorgen dat mensen via de overheid een woning toegewezen ja. krijgen. En de mensen met uh, een gemiddelde inkomen, nee, die kunnen niet meer naar Amsterdam. Nee, nee, meneer, meneer Fens, ze zijn geen Amsterdam. U bent niet enthousiast hoor ik. Nee, maar ik. ik meneer de de de -de de Amsterdam. Amsterdam. Oh, wacht even. Nee, zo gaat het niet goed. De tijd is bijna. U bent niet enthousiast. Is, is, is, hij, is hij uit te komen naar de verkiezingen? Hoe groot is de kans dat dat lukt, meneer Evans? Nou ja, je kan overal over onderhandelen, maar hier denken de VVD en de SP echt wel anders. En willen we een betaalbare stad voor Amsterdamers blijven? Of willen we het heel klein dat u daar samen uitkomt? Bent u het daarmee eens, meneer de nou, dit is een kans als voorstel. Hij gaat het onderzoeken en dat is niet voor niks. Dat komt gewoon met hij zelf ook wel weet dat dit niet gaat lukken. Oké, okay, we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Dank u wel. Dit is de dag dat minister Wiebes beloofde de gaswinning in Groningen... zo snel mogelijk fors terug te brengen, tot 12 miljard kuub per jaar. Het staatshoezicht op de mijnen heeft die drastische krimp geadviseerd. De 12 is nu echt mijn doel. Ik ben echt van plan om dat uh, advies uit te voeren. En uh, wel zo snel mogelijk, zoals ook geadviseerd. Dit is de dag waarop advocaat Anker van Albert Heringa... zich beraadt op juridische stappen naar de veroordeling gisteren... wegens hulp bij de zelfdoding van zijn zieke stiefmoeder. Je gaat 70 kilometer verder naar een ander hof en dan krijg je een ijskoude douche. Want dat is het. Wij praten erover door. Met psychiater Esther van Venema. Esther, je zei net al, het taboe op de doodwens mag wel weer terugkomen van jou. Ja, het taboe op de doodwens mag terugkomen. Um, en misschien heb ik een tunnelvisie als psychiater. Maar als ik de laatste tijd het nieuws volg, dan gaat het alleen maar over mensen die dood willen bij wijze van spreken. We hebben inderdaad Albert Heringa, die zijn moeder uh, of stiefmoeder naar een, uh, het levenseinde helpt. We hebben de uh, psychiatrische patiënt Aurelia, die afgelopen weekend uh, een heel groot podium kreeg voor haar euthanasie... Um, en ja, in de praktijk merken wij ook als psychiaters... dat er een toenemende vraag is om euthanasie op basis van psychiatrisch lijden. Maar ook bij jonge mensen, onder de dertig komen er verzoeken binnen. Um, de euthanasiecijfers die stijgen sowieso. Um, dus ja, en de hele discussie over voltooid leven uh, raakt hier natuurlijk ook aan. Kortom, steeds meer mensen willen dood. En, en vroeger was dat een taboe, als je dood wilde, kan je dat zo zeggen? Um, nou ja, kijk, als je vanuit de christelijke uh, traditie kijkt... dan werd je niet eens op het kerkhof begraven... Ja. als je jezelf van het leven beroofde. Dus de doodswens op zich is natuurlijk heel invoelbaar voor heel veel mensen. En als individueel um, probleem is het natuurlijk iets anders... dan als je het op maatschappelijk uh, niveau Ja, want begrijpen. op individueel niveau begrijp je het wel soms. Ik begrijp het heel vaak. Ja, okay. Ik begrijp het ontzettend vaak. Alleen de vraag is, uh, hoe verhouden wij ons als maatschappij... tot het individu met die doodswens? Mm. En daar zit wel een uitdaging. Want het wordt nu erg gefocust op het individu. Die krijgen allerlei in feite. Hè? Ik bedoel... Ben je daar kritisch over? Je klinkt daar een beetje kritisch over. Ja, je, ik... je moet niet te makkelijk daar een podium aan geven? Nou ja, te makkelijk. Ik, ik denk dat het de discussie vertroebelt... als je een soort heldenstatus toekent aan mensen... die in grote nood verkeren en geen andere uitweg zien dan... En dat is een de... beetje wat je ziet gebeuren? Ja, dat is wat ik zie gebeuren. En dat vertroebelt de discussie die wij als maatschappij moeten voeren. Want nogmaals, vanuit het individueel perspectief... is het altijd wel invoelbaar en begrijpelijk enzovoort. Alleen ik vraag mij af als maatschappij, wat doen wij verkeerd misschien wel, waardoor zoveel mensen tegenwoordig... eigenlijk niet meer willen leven in onze samenleving. En, en dat gesprek wordt nog te weinig gevoerd, vind je? Ja, het focus blijft erg op dat individu. En ik vind daar ook wel een verantwoordelijkheid liggen... voor de samenleving, van hoe komt het... Uh, dat dat nu zo aan het toenemen is, significant aan het toenemen. Hè? Um, is het omdat de verbindingsgraad tussen mensen onderling, hè, de sociale cohesie, is die, is die aan het afbrokkelen, weet ik veel, door sociale media of wat je maar wil? Um, zijn wij er eigenlijk onvoldoende voor elkaar als mensen echt in nood zijn? En uh, is het dan tussen aanlegingstekens misschien ook wel makkelijk als mensen hun toevlucht uh, zoeken in de dood? Uh, ik maak me daar zorgen over. Ja, we zorgen onvoldoende voor elkaar, suggereer nou je? Ja, dat, dat suggereer ik zeker ja. Want ik krijg ook wel berichten van mensen die zeggen: van nou ja, ik ben zo eenzaam. De zorg in de GGZ is zo slecht geregeld, ik zie geen andere uitweg meer dan de levenseindekliniek bellen. Hm. Hm. Ik zie twee politici naast je allebei knikken. Meneer Ivens, bent u het ermee eens met de analyse van nou, Aston? Ik ben het voor een deel met die analyse zeker eens. En dat is namelijk dat je ziet dat de zorg soms echt gebrekkig is. Waardoor mensen inderdaad geen uitweg zien. En ik vind dat we daar echt moeten zeggen... niet te makkelijk naar de discussie voltooid leven toe. Maar eerst kijken, hebben we onze zaakjes goed op voor elkaar? En daarna... Vind ik de voltooid leven discussie uh, altijd een interessante en moeten we van mij betreft, geen te boy Zeker, Er is ook niet een principieel bezwaar tegen, alleen ik, ik zie die toenemende doodswens in de maatschappij ook echt als een systeemfout van diezelfde maatschappij. Ja. Meneer Renslettaar. Ja, dat zie in de zin van echt uh, uitzichtloos lijden is pijn. Dat uh, vind ik een hele goede zaak. Maar dat voelt door het leven. Ik zeg het even, want liberaal, maar liberaal is een ethische kwestie. Ja, dus mag je het zelf weten, Ja, ik. precies. Ja. Ik, ik vind dat uh, niet zo goed. En uh, ik vind gewoon inderdaad dat de eenzaamheid en dat soort zaken... en slechte zorg, dat zijn echt dingen waar we wat aan moeten doen. En dat we als samenleving daar verantwoordelijkheid voor hebben... en dat we daar heel erg voorzichtig uh, mee moeten zijn. Ja, dus, dus eigenlijk moet het taboe een beetje terug, zeg jij, Esther. Ja, kijk op het individueel uiten van een doodswens... en dat bespreekbaar maken met de mensen om je heen... Ik, en Handelaren is dat natuurlijk uitstekend. Maar als maatschappij hoop ik dat we inderdaad... wat meer taboe krijgen op die doodswens. Er was onlangs... Uh, um, ik weet niet of er ook onderzoek is gedaan naar uh, euthanasie... onder moslims of Turkse Marokkaanse Nederlanders. Maar onlangs was er een GGD-rapport... en waarin stond dat Turkse Amsterdammers... Zijn de meest eenzame groep in Amsterdam zijn. Hmm. Dus uh, dan heb je eenzaamheid sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. En sociale eenzaamheid is dat je geen netwerk hebt in uh, Nederland of in Amsterdam. En emotionele eenzaamheid is dat je geen band voelt met het land waar ja, dus je eigenlijk, leeft. Eigenlijk illustreert u wat Esther net zei. Ja, het is, ja. Uh, ik, ik, ik merk ook dat heel veel mensen eenzaam zich eenzaam voelen. En dat is wel iets waar we over moeten nadenken. Oké, okay, volgens mij heb je iets verteld wat uh, in ieder geval het gedeelt, Esther. Nou, dat is goed nieuws. Dankjewel. Graag gedaan. Dit is de dag dat dartkampioen Michael van Gerwen bekend maakt... dat hij voor elke perfecte score van 180 die hij gooit tijdens de Premier League... een bedrag van 115 euro overmaakt aan de Make-A-Wish Foundation. Deze stichting laat de wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan. Van Gerwen is de nummer 1 van de wereld en gooit regelmatig zo'n score... vergezeld van bijgaand commentaar. Dit is de dag waarop bekend werd dat koe Hermine en haar maatje zus... gered zijn van de slacht door een inzamelingsactie van de Partij voor de Dieren. Er is inmiddels genoeg geld binnen om de koeien die samen ontsnapten... een onbezorgd leven te geven in een koeienrusthuis. De eigenaar van het rustenhuis, de Leemweg, ziet er al naar uit. En dan uh, zetten wij hier uh, tussen koeien die nergens vergestrest uh, van zijn. En dan komt zo'n dier ook vanzelf uh, in de loop van de tijd gewoon tot rust. Gisteravond stonden Turkse en Koerdische demonstranten... recht tegenover elkaar op het Centraal Station in Utrecht. De politie had de grootste moeite om ze uit elkaar te halen. Aanleiding voor de clash was de Turkse inval in de Syrische regio Afrin... waar veel Koerden wonen. De vraag is, wie verdient de Nederlandse steun het meest? De Koerden die in Syrië voor ons streden tegen IS... of Turken die bang zijn voor aanslagen van de PKK? Hier in de studio de Turkse historicus uh, Typhoon Balcik. U hoorde hem al een paar keer. Nogmaals welkom. En de Koerdisch-Nederlandse filmmaker Rebe Dosky. Ook u, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Dosky, ik begin met u, de Strijders die vochten met het Westen tegen IS. Vindt u dat Nederland ze nu in de kou laat staan? Ja, zeker. Ze hebben voor onze Noormen en Waarden ook gevochten. En we hebben over JPEG en PED. En... Dat zijn twee Koerdische organisaties. De... PD is een politieke deel van. Of Jepege is een militaire deel van is eigenlijk. Ja, dus dat wordt bij En waar elkaar. Turkije eigenlijk zich druk op maakt, dat ze banden, zogenaamd banden hebben met PKK. En PKK is een organisatie die eigenlijk in het zuidoosten van Turkije aan het vechten is tegen het Turkse regime, Turkse ja. erdogan Ja, en u zegt, die Koerdische strijders, dus die hebben voor ons tegen IS gevochten. We uh, mogen nu wel een beetje solidair met en ze zijn. Ik, weet je, nu dat het oorlog voorbij is met IS, nou, wij zijn eindelijk een beetje veilig en dan wij laten die Koerden in de steek. Ja. En ik vraag me. Af eigenlijk um, uh, waarom uh, dat gebeurt. Want Amerikanen zijn daar aanwezig, de coalitie is daar aanwezig. En, uh, en Turkije is ook duidelijk in welke, aan welke kant hij heeft altijd gestaan. Uh, Turkije is een grote stem van IS geweest in, in deze strijd. En ik hoop dat de coalitie keer zich eigenlijk uh, achter gaan leunen en dan nadenken: oké, okay, uh, wie is mijn vijand en wie is mijn vriend? Ja. Want meneer Baltik, u snapt het wel dat de Turken dat deel van Syrië binnengevallen zijn? Um, ja, we moeten ook kijken naar, uh, naar de voorgeschiedenis. Want uh, als je kijkt naar wat er nu gebeurt... is dat een escalatie van opgekropte gevoelens... en over de hele Syrische burgeroorlog. En uh, je ziet dat bijvoorbeeld... het Westen heeft niet alleen de Koerden uh, nu verraden maar ook de Syrische bevolking. Bijvoorbeeld Aleppo. In 2016 is dat gevallen voor het leger van Assad. Mm -hmm. En de Koerden de JPG, PKK, speelde daar ook een uh, cruciale rol bij. Dus heel veel Arabieren voelen zich ook, hebben wraakgevoelens tegenover uh, Koerden. En vanaf maar, het begin... Maar Turkije doet aanval op Koerden, niet Arabieren uit uh, Damascus. Klopt, <laughs> ja, ja, ze pakken bedoel... de zwakste tegenstander. Dus ja, zwakste. Dus bedoel... ze hebben, uh, heel vaak heeft Turkije gezegd Assad moet weggaan en samen... Met het westen, Maar heeft waarom Turkije wil Assad weg hebben? Waarom Turkije wil een chaotische Midden-Oosten hebben? Afrin is de enige plek waar geen oorlog was. Veilige haven voor alle vlochtelingen. Uit Damascus, uit Aleppo, uit Afrin. Alle omgevingen. Kobani. En Turkije valt het nu Afrin binnen. Ja, Batsik, en wie is de u... slachtoffers op dit moment? Ja, alle mensen die daar zitten. Alleen maar burgers. Ja, meneer niet. Kijk, als je zegt uh, waarom wil Turkije Assad weg hebben... En dus dat even, chaos. De plaats, waar, waarom pakken ze juist die Koerden in het enige gebied waar geen oorlog was? Omdat uh, Amerika heeft een uh, uitspraak gedaan... ze willen een, een, een Koerdische legeropbouw van 30.000 langs de Turks-Syrische grens. En Turkije, puur, uh, uh, ze kijken puur vanuit de realistische politiek... Zij zijn heel vijandig tegenover ons en dat gaan we niet laten gebeuren. Ja, dus u wilt Turkije wil voorkomen dat daar een legermacht tegen Turkije wordt opgebouwd? Ja, en uh, die banden tussen de JPG, PJD en de PKK, die, die zijn er. Dus dat, dat moeten we niet ontkennen. Heeft Erdogan of het regime van Erdogan enkele bewijs dat het wel zo is... Ja, als je kijkt, ja, maar nog vanaf vanaf... één keer uitleggen, de PKK, dat is een beweging ja, in Turkije... Precies, waar in Turkije Zouden, heel bezorgd over is. 1984, en de IPG, die zit in het deel in Syrië. Precies. En u zegt, er zijn banden tussen uh, die twee. Wij moeten die, die lijn heel duidelijk maken, volgens mij. PKK is heel duidelijk in het zuidoosten van Turkije... in Kandil in noorden van Irak, met de tienduizenden militairen aanwezig. Ga naar die bergen, jouw ballen daar laten zien, jouw spieren. Tegen de, tegen de PKK, tegen de PKK. Het is duidelijk, ze hebben satellieten, ze kunnen allemaal vinden waar die zijn. En een omgeving waar ze nu aanval doen. Eigenlijk alleen maar civiliërs. 37 mensen zijn tot nu toe vermoord. Waarvan 12 kinderen. En er zijn ook geen militaire doeleinden. Nee. Ze schieten duidelijk op de stad. Afrin stad. Ja, alleen burgers. Um, kijk, ik probeer de Turkse invasie niet goed te keuren. of zo. Ik ben gewoon tegen de oorlog. En de Turken en Koerden moeten gewoon samenwerken. Ja. En uh, dat is ook wat ik met de Hague Peace Project probeer te doen. De, Daar bent u van hè? Ja, de Hate Peace Projects. Project. Ja. En de, de hele. Als je, maar als je kijkt naar die banden tussen. Dan als je uh, in Raqqa. toen dat was veroverd door de JPK. toen heeft de JPK wel een enorm. Uh, vlag van Öcalan uh, uh, getrokken. En Öcalan is weer van de PKK. U U zegt de... Ze zijn wel degelijk met elkaar verbonden. en dus zolang ze dat doen. is het logisch dat de Turken erop slaan. Nee, maar. Het is een, Turkije moet erkennen. De Turkije moet de realiteit van de PKK erkennen. want in 2000, van 2013 tot 2015 heeft Turkije onderhandeld met de PKK om tot, ja, tot een politieke oplossing te komen. Want dat is de enige manier... Nee, maar kijk, dit... dit is een goede manier. Even, even, even afmaken. Ja. Dit is de enige manier, want eh, als, je, als, je, als je niet met de PKK onderhandelt... dan, dan gaan er gewoon veel meer doden vallen. Ja, precies, dus dat zal Turkije moeten doen, zegt ja. u. Ja, ja kijk, een, een Turkije gebruikt alleen maar het argument PKK... om, om gewone burgers doen. En volgens mij, de duidelijke vraag is eigenlijk waarom op dit moment Afrin? Turkije is inderdaad bang van een noordline van Syrië, Roja, wat noemen wij. Zijn drie kantonen en als die drie kantonen met elkaar verbonden zijn, betekent dat zij eigenlijk dicht bij zij zijn. En, en dan kunnen ze een bedreiging vormen voor Turkije. Niet bedreiging, het gaat om iets anders. De rol van Turkije wordt steeds beperkt in het Midden-Oosten. Ja. En Turkije, Erdogan, die nieuwe sultan van Turkije, is heel erg bewust. Hij moet ook beseffen dat de Ottomaanse tijd voorbij is. Maar u kunt de Turkse perspectief kunt u niet negeren. Kijk, nee, de PKK, ik juist daar heb ik de PKK over. heeft ook juist... aanslag gepleegd op maar burgers wij in Noord-Syrië. Istanbul. Dus als, ik vind dat wel een gemis eigenlijk. Nee, maar ik denk ik ga, dat, even dat. Even niet, uh, ook praten, Want dan begrijpt niemand het. Als we, de, Batik heeft even het woord. als we de pijn van de ander uh, niet erkennen, dan komen we er nooit uit. Nee, maar ja, en, wie, wie heeft maar, hier pijn? Ik, de de Koerden hebben, hebben de grootste pijn. Natuurlijk. <laughs> Precies. Maar het, die ongelijke massa is de halen, die raconteur. geef ik ook. Dat staat vast. Ja. Maar we moeten ook kritisch zijn tegenover de PKK en hun beleid... Ja, maar dat is een okay. totaal andere discussie. Dit heeft met deze discussie niks te maken met de doden burger, uh, van de burgers in Afrika. In, in, in ik ik wil, wil even naar een andere vraag, want gisteren in Utrecht liep het dus bijna uit de hand. Hoe zijn de verhoudingen op dit moment in Nederland tussen Koerden en Turken? Jullie kunnen samen in de studio zitten en een fatsoenlijk gesprek met elkaar ja, voeren. Ik heb, ik heb geen probleem met enkele Turkse burgers. Ik okay. heb probleem met het Turkse systeem. Ja, en dat, dat geldt ook, dat geldt ook voor u, Geen probleem ja, met Koerden? Als je kijkt naar het uh, Turkse systeem. En, uh, de, je hebt gewoon... Je hebt, heel vaak wordt gezegd van er is white supremacy. Maar je hebt ook Turks-Islamitische uh, suprematie. En die dominantiegevoelens... dat moeten we ook bespreekbaar maken. Dus dat het problematisch is. En hier speelt eigenlijk... het uh, idee van Koerdische zelfbeschikking. Ja. En de Turken die dat niet... Die zien dat niet zitten. Ja, die, dat, ja. Ja, die zien dat niet zitten. En we moeten dat ac accepteren de Koerdische zelfbegikkingsrecht. Dus zeg, en, de, de Koerden hebben daar recht op en je moet een eigen... Maar wat betreft de relatie tussen Turken en Koerden in Nederland... is het wel... Er is heel weinig contact. En als er contact is, dan is het gewoon uh, heel, met heel veel taboes. Ja, dan worden voor in kwesties is niet gesproken. Nou ja, kijk, dat roept natuurlijk een hele interessante vraag op. Of onze beleidsmakers zich voldoende bewust zijn... van het feit dat met het uh, faciliteren van immigratie... dat er natuurlijk ook conflicten worden geïmporteerd... die al honderden jaren oud zijn en die heel complex zijn... en waar wij eigenlijk heel weinig van begrijpen. Maar dat is wat er gisteren in Utrecht gebeurde nou ja, bijvoorbeeld. Precies, de vraag ja. is hoe we ons daartoe gaan verhouden in de toekomst. Ja, maar wat bedoelt u daarmee dan? Ik bedoel dat wij wij hebben immigranten uit allerlei gebieden in de wereld, maar ook uit gebieden zoals net wordt beschreven, Turkije uh, en Koerdische bevolkingsgroepen, um, en dat maakt dat er in Nederland ook uh, conflicten binnenkomen waar wij eigenlijk helemaal geen verstand van hebben. Nee, nee maar nee, dat moet moeilijk een... op te Ik wil even naar meneer Evans nog. Uw partijgenoten nee, maar... hebben zich ook wel druk gemaakt voor de Koerden. Nee, nou, kijk, wat er gebeurt is natuurlijk uh, vreselijk dat het gebeurt... en dat er ook allemaal burgers slachtoffer van zijn. Kijk, het gros van de immigranten is, zijn trouwens mensen uit India... de Verenigde Staten en uh, ja. Engeland ja. Je op dit dat, moment. dat pad maar, verder niet opgaan? Maar dus, dus uh, je ziet wel dat als er spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen... dat dat in ieder in in in, in geval in Amsterdam wordt dat gevoeld in de samenleving. We hebben bijna 180 nationaliteiten, dus spanningen voel je. Ja. Dus het is wel belangrijk dat je de dialoog, en met respect zoals hier in de studio gebeurt, met elkaar blijft praten. Maar vindt u het Want dan goed dat Sousa de... weigerde te veroordelen dat Turkije binnengevallen is in Afrika. Ja, kijk, ik vind dat de, uh, het, uh, Nederland moet durven keuzes maken. Ja. Dus op sommige momenten moet je echt durven zeggen... hier worden grenzen gepasseerd. Dus daar moet je dan als minister ook wel durven en staan. En dit is zo'n geval? En dit lijkt voor mij zo'n geval. Ik zeg het even een beetje ja, voorzichtig. Maar ik goed. ken de details niet hier. Uh, maar dus natuurlijk moet je dan als minister af en toe durven zeggen... waar staan we voor? Ja. Okay. Um, de de tijd is bijna uh, op. Meneer Sletta mag ook heel kort iets ja, zeggen. Ik wil eerst overwapen in de historie van dat, Nederland. Uh, het, uh, dat ik het triest vind dat de, de Koerden eigenlijk door internationale machtspolitiek op deze manier slachtoffer zijn. Want het is een dapper volk wat. Ja, en die worden vertreden, vertreden. Ja. hun rechten worden vertreden. Hey, Kunt u er in één zin zeggen? Ja, meneer in de Nederlandse uh, overheid. Vanaf 2006, 2015, 418 miljoen export aan wapens aan Turkije uh, Waar nu verdiend. de Koerden het slachtoffer uh, Waar nu de Koerden mij okay. vermoord worden. Dank voor dit gesprek. Dank dat jullie hier waren. Uh, Typhoon Balcik uh, en Reber Doski. En ik zeg ook dankjewel tegen Laurens Ivens, Paul Sletterhaar... en Esther van Venema. Fijn dat jullie er waren. Zometeen in Bureau Buitenland. Het gaat over de maatregelen... tegen de Oeigoeren, een moslimminderheid in West-China. Die moeten bijvoorbeeld allemaal DNA-materiaal afslaan. Vanavond langslijnen uh, omstreken... met uh, aandacht voor de watersnoodsramp in Zeeland. Dag. NPO Radio 1